9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Ouders die onvoldoende betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind... moeten gekort worden op de kinderbijslag. Dat gaat het VVD-kamerlid Asmani vandaag voorstellen... bij de behandeling van de begroting van sociale zaken in de Tweede Kamer. Asmani zei in het NOS Radio 1-journaal... dat vooral veel niet-westerse allochtone ouders... te weinig betrokken zijn bij school. Ze komen bijvoorbeeld niet opdagen bij ouderavonden... Te weinig betrokkenheid kan leiden tot ontsporing van kinderen, zegt Asmani. Nu kan de kinderbijslag van ouders van notoren spijbelaars van 16 en 17 al worden gekort. Asmani wil dat dat al kan vanaf 12 jaar. Hoe de betrokkenheid van de ouders precies gemeten gaat worden, kan het VVD-Kamerlid niet zeggen. In Den Haag is het topberaad begonnen over de aanpak van voetbalgeweld. Het beraad is een initiatief van minister Schippers van VWS... naar aanleiding van de dood van de grensrechter in Almere. Ook de ministers opstelten van Justitie en Veiligheid en minister Bussenmaker van Onderwijs zijn aanwezig. En verder doen onder andere burgemeesters van de grote steden, de politie en sportkoepel NOC-NSF mee. Al een paar jaar proberen sportbonden met verschillende initiatieven het geweld op de sportvelden in te dammen. Er is onder meer het programma Naar een Veiliger Sportklimaat en het excessenbeleid van de KNVB. Veel meer mensen lossen hun hypotheek tussentijds af. Dat zegt ING Bank Nederland, de tweede hypotheekverstrekker van het land. In november kreeg ING 42 procent meer aan tussentijdse aflossingen binnen dan een jaar eerder. De bank verwacht ook deze maand dat er meer afgelost zal worden. Reden is de onzekerheid over de woningmarkt en over de eigen financiële situatie. Door het aflossen willen mensen voorkomen dat ze blijven zitten met een restschuld. Bergers zijn op dit moment bezig, het vrachtschip Ocean Victory... dat in problemen kwam bij Zandvoort weg te slepen. Het schip wordt naar IJmuiden gebracht. Volgens het bergingsbedrijf zijn de weersomstandigheden verbeterd. De 170 meter lange Ocean Victory kwam zondagavond in problemen... toen een ketting van een boei in de schroef kwam. Het schip dreef daarna stuurloos naar de kust. Er is nog steeds een tekort aan geschikte woningen voor ouderen. 56 procent van de gemeenten heeft te weinig huizen voor senioren. Blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Ouderenbond AMBO. Als ouderen niet kunnen doorstromen naar een seniorenwoning, zegt de AMBO, blijven ze zitten in hun eengezinswoning. Starters en gezinnen zijn daarvan de dupe. De Ouderenbond vindt dat gemeenten meer woningen en leegstaande kantoren moet ombouwen tot huisvesting voor ouderen.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 ANWB Verkeersinformatie. De waarschuwing voor de spookrijder geldt nog steeds. Rijdt u op de A7 Groningen-Duitsland... komt u tussen Sappermeer en Winschoten een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rijden en probeer de spookrijder met lichtzeearen te waarschuwen. Verder nog een waarschuwing dat het in het hele land plaatselijk glad is. En uh, de ochtendspits is nog steeds niet uh, afgelopen. Meer dan 200 kilometer redelijk druk te noemen. De meeste vertraging op de A7, de A9 richting Amsterdam... en de A50 in Brabant. Daar uh, stond een vrachtwagen met in brand op de A50 richting Os. Tussen Veghel Noord en Nistelrode staan nog steeds 9 kilometer file. De oprit is dicht en de rechterrijstrook ook bij Nistelrode. Dan op de A76, Belgische grens richting Heerlen. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop het Kerensheide en Spouwbeek 4 kilometer file. De weg is daar weer vrij. Op de A76 richting Geleen staat bij Geleen 2 kilometer file. Dan nog een treinmelding. Door een aanrijding op het spoor rijden er geen treinen tussen Zwolle en Meppel. Vertraging meer dan een uur.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen... terwijl de KNVB-gemeente ministers momenteel aan het praten zijn... over geweld op het sportveld, komt de VVD met een plan... om ouders financieel aan te pakken voor misdragingen van hun kinderen. De SP vindt dat dan weer geen goed idee. Hoort u zo dadelijk... Nou, het geeft in ieder geval aan dat het een maatschappelijk probleem is in Den Haag. Vindt dat overleg plaats. Jeroen de Jager staat daar voor de deur. Hij uh, mag natuurlijk niet meepraten en niet naar binnen. Ja. Jeroen, dus je moet wachten tot ze weer naar buiten komen. Ik zei het al, ja. het is een maatschappelijk probleem. Welke organisaties zitten dan uit het maatschappelijk vlak daar aan tafel? Nou, ik zie ze hier zitten door de glazen wand heen. In de muzenzaal zitten ze bij het ministerie van uh, VWS. Uh, de maatschappelijke organisaties die meedoen... dat zijn er eigenlijk niet zo heel veel, hoor. Dat is de KNVB. En uh, ja, als je de politiemaatschappelijke organisatie wil noemen, ja. eigenlijk ook niet. Uh, naar een veiliger sportklimaat, dat is een programma van de KNVB. Daar zijn uh, allerlei vertegenwoordigers uh, die in het veld werken. En daar zitten er een paar van aan tafel hier. En verder zijn er dus uh, uh, vooral de bonden, de KNVB, de VNG, de gemeenten de burgemeesters van grote gemeentes uh, en de ministeries. Dus uh, in die zin zitten de maatschappelijke organisaties hier niet aan tafel... en dus ook niet bijvoorbeeld, want dat was toch in de discussie de afgelopen week... op een gegeven moment wel wat we durfden te benoemen... dat het in dit geval ging om uh, Marokkaanse-Nederlandse uh, verdachten... Uh, ook geen Marokkaanse organisatie hier aan tafel. Bijvoorbeeld samenwerk het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Niet aan tafel. Maar misschien dat die na deze bijeenkomst zullen worden aangesproken. Oké, okay, nou, dat horen we later van je als de persconferentie daar is en ze ja. naar buiten komen. U um, ja, hoorde het eerder wellicht vanochtend hier op deze zender. De VVD wil de kinderbijslag um, aanpakken, afpakken van ouders met kinderen die problemen veroorzaken. Dat heeft VVD-kamerlid Asmani een uurtje geleden gezegd in het Radio 1 Journaal. We zijn eigenlijk wel benieuwd of meer Tweede Kamerleden daar zo over denken en dat wel zien zitten. SP-Kamerlid Sadet Karabouloud, goeiemorgen. Goeiemorgen. Uh, wij hebben eventjes met uh, de heren Asmani gesproken vanochtend. Hij gaf aan dat hij dat dan wil bereiken via het onderwijs. Hè. Dus als blijkt dat uh, dat soort jongeren bijvoorbeeld een taalachterstand hebben... of veel spijbelen, dan uh, moeten de ouders dat gaan voelen in de portemonnee. Vindt u dat een goed idee? Nou, dat lijkt mij een bijzonder slecht idee. Uh, als er problemen zijn, moet je de problemen uh, oppakken en oplossen... En ja, met het afpakken van de kinderbijslag of ondersteuning van kinderen... denk ik dat je alleen maar verder de problemen in helpt. Heel veel stoere taal van de VVD weer. Maar goed, op zich het idee dat ook ouders hierin een verantwoordelijkheid hebben. en dat je ze op die manier bereikt, namelijk in de portemonnee. daar zou ja, wat in kunnen zitten, toch? Ja, het is, het is, het is natuurlijk evident. Uh, daarover zal heel Nederland het eens zijn. Uh, dat de verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van de kinderen. Uh, belangrijk is. Uh, en dat ze die verantwoordelijkheid ook moeten nemen. Ja. Het is helemaal niet gezegd dat de ouders van de kinderen die problemen veroorzaken. dat niet zouden doen. Als ze dat wel uh, zouden nalaten, dan moet dat je met je ouders en kinderen in gesprek om die problemen op te lossen. Op het moment dat je zegt: we pakken de kinderbijslag af, um, uh, denk ik dat je ze verder de problemen in uh, ja, ja. helpt. Maar is dat dan... En, en, je moet, en je moet, en dat is een groot probleem in Nederland... Uh, wat je moet doen, is ervoor uh, voorkomen natuurlijk dat uh, kinderen bijvoorbeeld uh, spijtelen... ervoor zorgen dat je er snel bij bent, uh, de leerpleeg snel kunnen inschakelen... Uh, in gesprek gaan met uh, die ouders. En op het moment dat je dat soort kanalen allemaal weghaalt... en dan ook nog eens vaak uh, is het zo dat het uh, ook gezinnen zijn met weinig geld ja. uh, dat afpakt. Ja, dan, het gaat wel om kinderen, laten we dat niet vergeten. Ja, maar mevrouw Karaboloet, is dat dan de oplossing van de SP om met de ouders in gesprek te gaan? Ja, en daar, daar waar natuurlijk, uh, ik bedoel, problemen is dat is zo vaag begrip. Maar daar waar natuurlijk uh, strafbare feiten uh, worden gepleegd, moet je dat natuurlijk ook langs de gangbare wegen aanpakken. Mm. Uh, daar zijn de middelen voor. Zijn die ouders uh, dit, makkelijk te bereiken, dit, dit, dit, dit, mevrouw Karaboloet? Uh, dat hangt vanaf, want wie het is. Wat is hè? uw ervaring en, daarmee? Hoe dat is georganiseerd? Kijk, uh, mijn ervaring is dat je uh, in de buurten, in de wijken en op de scholen. Uh, eigenlijk meer zou moeten investeren in het contact met de ouders. En dat betekent ook dat leraren meer de tijd daarvoor zouden moeten krijgen. Dat betekent ook dat je uh, de, de opsporingsambtenaren, althans degenen die spijwelaars moeten opsporen, dat die meer ruimte moeten krijgen. Niet al het onderwijs valt daar nog nee. onder, bijvoorbeeld in Nederland. Juist van die groep die mogelijk problemen veroorzaakt. Dus daar valt echt nog een wereld te winnen. En het verbaast mij toch iedere keer weer, hoe de VVD eigenlijk alleen maar bezig is met hele stoere, symbolische oplossingen, snel afpakken van de uitkeringen. Terwijl ik denk van, ja, weet je, als je, als je dat dan wil doen, begin eens een keer bij de grote jongens. Hè. Laten ze een keer, uh, de bank kiezen, ze het nietste in zijn eigen gaan gaan aanpakken. Ja, maar daar gaat het nu niet over. Het gaat over de opvoeding van de jeugd. Mevrouw Carabalut, En u zegt van, zet in ieder geval de instrumenten die je hebt ja. dan ook goed in. Ja. Maar Valt het met u echt niet, helemaal niet te praten over enige vorm van dwang? Ja, maar die dwang die zit er natuurlijk al in. Je moet naar school en je moet uh, uh, op het moment dat je schreef over gaat gestraft worden. Uh, en uh, mijn uh, stelling is uh, dat die instrumenten onvoldoende... en soms ook vanwege onvoldoende middelen, maar ook uh, vanwege onvoldoende afstemming... Uh, uh, ingezet worden en dat zou je moeten doen. Kijk, uh, zoiets als de kinderbijslag, dat klinkt misschien heel gemakkelijk en heel verleidelijk, maar dan heb je die kinderbijslag afgepakt en wat heb je dan aan problemen gedaan? En daar gaat het mij om. Uh, dit is gewoon uh, een te simpele uh, oplossing, schijnoplossing. Laat ik het daarop houden. Claudette Karaboulu, SP kamerlid. Hartelijk dank voor uw toelichting. Het is uh, bijna twaalf minuten over negen. We nemen u mee naar uh, sombere werkgevers. Misschien heeft u het vanochtend gehoord. Ze zijn somber, blijkt het jaarlijks onderzoek van de uitzendconcern Manpower... dat al bijna tien jaar de banenverwachting van Nederlandse werkgevers onderzoekt. Directeur Schotten van het bedrijf zegt dat het beeld niet eerder zo pessimistisch was. Nou, een stuk somberder dan een kwartaal geleden en, en nog veel somberder dan een jaar geleden. Dus, uh, wij meten het sentiment, oftewel de verwachting die ze zelf hebben... bij de toename of afnemen van een persvermiddelverstand uh, in, uh, in het komende kwartaal. En dat is een, een stuk minder positief dan, uh, laat ik laat ze gewoon maar rond dat zeggen, negatief met een percentage van, van min 8. Ja, Mark Robin Visser is de hele ochtend al in Utrecht... bij werkzoekenden, want zo moet hij ze noemen, uh, Mark Robin. Ja, ja, somberheid troef, maar die somberheid heerst niet bij jouw gasten. Waar baseren ze hun opt niet. optimisme nog op? Het is de hele ochtend eigenlijk al heel gezellig hier aan tafel. Ik heb nog nooit zoveel vrolijke werkzoekenden bij elkaar. Of in-between-jobbers, noem je ze ook wel, Judith? Ja, we noemen ons uh, werkzoekend in-between-jobs. en. Ja. Uh, ja, het gaat juist om de tijd tussen de twee, uh, twee banen in. Ja, maar vertel mij nou eens even, waarom zijn jullie nou zo vrolijk? Het komt vooral door de activiteiten die we organiseren voor de doelgroep uh, werkzoekenden. Je merkt gewoon dat het uh, contact onderling ontzettend veel waarde heeft. Dat je door workshops weer even die inspiratie krijgt... En daarmee energie krijgen om de volgende dag weer die uh, sollicitatiebrief te schrijven. Ja, want jullie zijn een groepje. Die andere twee heren die hier vanmorgen waren, die zijn inmiddels weg. Want die zijn alweer naar een activiteit toe. Hè? Vertel even. Ja, we hebben om half tien de Dinspiratie en, ja. uh, in Den Haag. Uh, vlakbij het uh, station Laan van Nieuws in Indië. Dus uh, ja. mocht je daar nog heen willen, daar zijn ook nog plekken. Ja, want uh, uh, uh, iedereen is welkom. Jullie organiseren niet alleen activiteiten om jezelf zo te houden... maar ook om andere mensen erbij te betrekken. Ja, we merken gewoon dat er voor de doelgroep uh, werkzoekenden weinig wordt georganiseerd. En uh, uh, ja, die activiteiten heeft, uh, hebben mij ook geholpen om werkfit te blijven. En daarmee ja. weer die energie uh, te krijgen. Ja. En vooral het uh, beeld dat je niet de enige bent. En dat het ontzettend leuke uh, mensen zijn die toevallig uh, buiten de arbeidsmarkt zijn uh, gevallen. Ja. Ja. Dat, dat zijn die mensen, zijn gewoon, uh, dat is heel leuk om daar contact mee te onderhouden. En zo houden jullie met elkaar de inspiratie en de spirit uh, erin. De Broekriem heet jullie uh, organisatie. Jullie, zijn, jullie hebben een website, debroekriem.nl. kan ik iedereen aanraden. Vanmiddag, volgende activiteit alweer. Ja, we hebben vijf thema's en één uh, van de thema's is sportief. En we gaan vanmiddag bootcampen in het Griffpark in Utrecht. <lacht> dus een uh, uurtje of twee, uh, het is boven nul, hebben we net even dus Het is één graad, kijk, ze, ze blijft positief, het is één graad boven nul. En je kan je er heel goed op kleden, handschoentjes aan, uh, zweetbandje om... en uh, we gaan lekker uh, sportief zijn. En uh, ja, ja. Uh, ook uh, een go goede geest en een gezond lichaam, toch? Dat is uh, dat, uh, het spreekwoord. Maar Judith, jij bent natuurlijk nog maar een paar maanden werkloos. Ben je niet bang dat je gewoon, als dit zo doorgaat... en het ziet er gewoon niet goed uit... hoe lang hou jij dit vol, deze, ja. deze spirit? Zoals uh, Frits Scholt ook al zei van Manpower... het sentiment is gewoon ontzettend slecht. En uh, als je spreekt met de andere werkzoekenden op onze activiteiten, ja, uh, mensen sluiten achteraan in de rij. Het ja. is gewoon stond, uh, een nare periode om uh, werkzoekend te zijn... Maar uh, uh, ja, vacatures zijn er altijd. Ja. Uh, ook uh, tussen de regels door, ook in het netwerk. En uh, juist op een andere manier van uh, solliciteren wordt nu van je verlangd. Mm -hmm. En uh, dat, daar uh, zorgen wij ook voor in onze broekriem Academy. Dat mensen daar zich daar uh, beter voor, uh, kunnen, uh, ja, zich voor kunnen voorbereiden. Ja. Ja. Ja. We hebben vanmorgen al een tweetje gekregen van een luisteraar. Die zei, ik heb misschien iets voor een van de van de broekriemers, namelijk die werkt voor een energiebedrijf... en uh, de nutsbedrijven, hè, dus een van de sectoren waar het nog wel... Het, het sentiment, om dan maar even in die woorden te spreken, nog wel goed is. Dus misschien een stage of zo bij een nutsbedrijf? Ja, Pieter die, uh, maakte de, de, de hint uh, dat hij met zijn adviesvaardigheden ook ja. bij de energiesector aan de slag kon. En uh, ja, nee, dat, uh, hij gaat zeker erachteraan ja. bellen. Dus uh, we houden iedereen even op de hoogte ja. hiervan. Ja, we nou, bedanken die luisteraar in ieder geval. En ja, we moeten elkaar helpen. Hè? En wat doe je nou met iemand die gewoon hartstikke depressief. daar straks op dat bootcamp uh, komt en het leven eigenlijk niet meer ziet zitten? Nou, het leven niet zien zitten, dat uh, hoop ik niet dat uh, dat uh, komt. Maar uh, nee, werkzoekend zijn is gewoon, uh, is geen fijne periode. En daar kan je echt depressief van raken en je, geluk, uh, ja, en je minder gelukkig ja. door voelen. Uh, juist sporten, juist eruit gaan, zorgen dat je mensen ontmoet, dat gaat helpen. En dat helpt ook uh, die depressieve werkzoekenden ja. weer naar een gelukkiger moment. Is leuk. Judith van der Mark, hartelijk bedankt en veel succes met werkzoeken. Dank u wel, Marco Winn. Okay. Goed uit Utrecht. terecht. Robin Visser is daar. Hij was al bij de oprichting van de Broekriem Academy. Sinds een maand worden er op grote schaal hypotheken tussentijds afgelost. Hoe dat kan, hopen we zo dadelijk te horen van ING. Eerst de verkeersinformatie even in de hart. De spookrijder op de A7 tussen Sappemeer en Winschoten is aangetroffen en aangehouden. Dus de spookrijderwaarschuwing is niet langer verkracht. Wat wel van kracht is, is de waarschuwing voor de plaatselijke gladheid. En met name in het noorden van het land... zien heel veel uh, N-wegen in uh, Groningen en Friesland met name... waar het heel erg glad is op dit moment. waar er ook uh, lange files ontstaan. De spits zelf is uh, langzaam maar zeker aan het afbouwen. Er staat nu 140 kilometer, alles bij elkaar. En uh, nog steeds uh, de bekende opvallende files op de A50... Uh, bij Nistelrode, 7 kilometer, richting Os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 Het zogenoemde HFR 3D heet dat. Is het ook een verbetering? Verslaggever John Sabach nam de nieuwe techniek door met John Torborg van Amsterdam Video Production. En ze keken natuurlijk naar de hobbit. Meneer Torborg, wat is dat nou, dat HFR 3D?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 Ik het Je hoort het. Het kan altijd nog erger. De habit van Peter Jackson met de nieuwe 3D-techniek... en hogere filmsnelheid dus, gaat vanavond in première. Nou, dan gaan we maar naar Italië, als het toch erger kan. Het politieke landschap hm. daar blijft in beweging. Dat zei premier Monti het afgelopen weekend nog... Uh, dat hij, zodra de begroting voor volgend jaar rond is, uh, opstapt. Gisteravond stelde hij de Italiaan alweer gerust. Hij stapt nog niet op. Mario Monti zegt dat ze niet bang hoeven te zijn... dat als er een gat valt tussen nu en de verkiezingen voor volgend jaar. Correspondent Rob Zoutberg in Rome, volg jij het nog op? Nou, ik, ik lig er wakker van. Het is echt het ene bericht naar het andere wat over elkaar heen duikelt... in deze, ja, toch deze soap Monti Berlusconi die we, die we natuurlijk nu al middels dagen volgen. Ik denk natuurlijk wel wat er gisteren gebeurde... Uh, Monti die was natuurlijk in Oslo... voor de uitreiking van de Nobelprijs. Hij is daar echt bewierrookt... door de Europese leiders. Hè? En dat citeerden de Italiaanse kranten vandaag. Hè? Van Rompuy. Monti ha fatto un gran lavoro come premier. Monti heeft groot werk verricht als premier. Barroso... Uh, Schäuble de, in Duitsland, Hollande, iedereen was daar laaiend enthousiast over uh, de politiek van Monty. Ik denk uh, ja, dat hij dat gelouterd terugkeerde naar, naar, naar Italië. En ook gisteren heeft hij gezegd, uh, rust in de tent alsjeblieft. Want ik blijf tot de verkiezingen, blijf ik zeker aan de slag. Ja, financiële markten zijn ook zo lovend over hem. Helaas dat dan de koersen medelijk naar beneden gaan als hij zegt ik ga weg. Of misschien suggereert ik ga weg. Zijn ze daar in Italië ook van geschrokken? Nou, ik denk. Kijk, Monty is natuurlijk een slimme man. En die had dit kunnen voorzien. Het was wel zo zaterdagavond toen hij bij President Napolitano was en gezegd. ik stop er mij, zo kan ik het niet volhouden. zonder de steun van de PDL, hè, dus de partij van Berlusconi. Ja, ik, ik denk dat hij toch toen vergat wat onmiddellijk het gevolg zou zijn op de markten. En de kranten vanmorgen, die hebben weer eh, prachtige de staatjes natuurlijk... hoe dat gisteren bijvoorbeeld ging met het renteverschil met Duitsland... dat rond Sinterklaas hè, 5 december nog onder de drie, eh, 300 basispunten zat. Hè, dus drie punten verschil. Maar gisteren toch weer omhoog klom naar 3,5... Monti uh, Monty, denk ik, denk, zal nu ook willen dat er gewoon weer rust komt. En het is ja, wel de vraag wordt interessant te zien vandaag... hoe die rentekoers zich gaat ontwikkelen. Ja, dat hangt misschien ook af van uh, iemand anders... die inmiddels heeft aangegeven dat hij wel Geen zin heeft in een, mee, een terugkeer. Ja. Ja, ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar lag Berlusconi in zijn vuistje om uh, alle onrust die er ontstaat... Nou ja, gisteren kwam Berlusconi voortdurend hier natuurlijk voorbij in alle journaalprogramma's. En je zag hem grijnsend. Hij zei niks, maar hij grijnsde tegen alle camera's. Ik denk, ja, het is een man die natuurlijk blij is dat hij weer in, alle, in de aandacht staat. Twintig uh, jaar gaat het hier in Italië natuurlijk alleen maar over Berlusconi. En gisteren ging het weer alleen maar de hele dag over deze man uh, Berlusconi. We hebben hem gisteravond wel heel even gehoord in een radioprogramma. En toen ageerde hij toch wel boos tegenover hoe hij op dit moment wordt neergezet. En met name in, in de internationale kranten. Hè? Liberation, the return of the mummy. Uh, maar ook de oh. Zoukotje Zeitung, Le Figaro. Allemaal uh, uh, praten ze in negatieve zin over hem. En uh, ja, uh, hij zegt het is één groot complot van Duitsland. Natuurlijk, of Duitsland dat in de handen heeft natuurlijk. Maar goed, hij is daar wel boos over. Eén ding, hè, want dan ga je verder kijken in de kranten vandaag... vind ik dan toch het meest opmerkelijke wat er nu gebeurt... dat, is een, dat zijn eigen partijleden tegen hem beginnen op te staan. En dat is heel opmerkelijk. Want dat, we hebben nog niet eerder gezien dat zij gewoon boos zijn... over de manier hoe Berlusconi zichzelf nu weer heeft neergezet. Ik ben de baas, ik ben de grote leider, ik ga meedoen aan verkiezingen. En zijn partijleden zeggen nu... hoor eens, we hadden toch primaries, we zouden daar toch met, met z'n allen over praten... En voor uh, zondag aanstaande in Rome, tot mijn verrassing, gaan ze echt de straat op. En dan gaan ze eigen partijleider dus demonstreren tegen Berlusconi. En dat hebben we nog niet eerder hier gezien. Oké, okay, dan zou dus Berlusconi zelf zijn hand kunnen overspelen. Nou op, hou ons ja, spannend, op de hoogte vanuit Rome. Dankjewel. Vijf voor half tien gaan we het nog even hebben over hypotheken. Want steeds meer mensen lossen tussentijds af op hun hypotheek, zeggen ING en ABN AMRO. Het aantal tussentijdse aflossingen is afgelopen maand sterk gestegen. Mark Mulders van ING, goedemorgen. goedemorgen. Om wat voor bedragen gaat het? Nou ja, dat wisselt dat heel erg bij hypotheekvorm. We zien vaak in ons portefeuille dat mensen aflossen tot ongeveer uh, 10% van hun uh, hypotheek. En als je het dan hebt over bijvoorbeeld een hypotheek van 2, 2,5 ton dan is dat ongeveer max 20.000, 25 25.000 euro... wat voor veel mensen natuurlijk ja. al ontzettend veel spaargeld uh, is. Ja, en mag dat, mag dat 10%? Dat kan, dat kan dus, hè? Want je mag niet zomaar het hele bedrag op tafel leggen. Afhankelijk van je hypotheekvorm is dat vaak 10 of 20%. Waar halen die mensen dat geld vandaan? U heeft het over spaargeld, hè? Nou ja, vaak is dat inderdaad uh, uh, spaargeld. Uh, mensen zijn zich vooral bewust van het feit... Uh, dat de huizenprijsstijging niet meer vanzelfsprekend is. Mm -hmm. En we zien daarbij dat mensen dus inderdaad zelfvoorzieningen treffen of gaan sparen... of inderdaad tussentijds gaan, uh, gaan aflossen... om aan het einde van de looptijd niet met een restschuld over te blijven. Ja. Ja. Is dat eigenlijk interessant voor u als bank? Want uh, ja, er verdwijnt dus wat spaargeld. Dat uh, komt in een hypotheek terecht. Uh, dan kan de hypotheekrentebedrag uh, omlaag. Dus misschien voor u het nou ja, niet op interessant, het moment, of wel. Op het, moment, op het moment dat mensen natuurlijk aflossen, dan komt dat geld bij ons uh, beschikbaar. Mm. Dan kunnen wij natuurlijk ook weer gebruiken voor het verstrekken van nieuwe hypotheken. Okay. Dus op zich is dat natuurlijk prima voor ons als je het hebt over uh, uh, de aanwas van geld binnen het bedrijf. Want je ziet wel dat nou ja, het vinden van hypotheken in Nederland best wel een probleem is. Omdat we juist structureel minder spaargeld hebben dan bijvoorbeeld de onderliggende landen. Dus dit aflossen zou er uiteindelijk kunnen toe bijdragen dat u wat makkelijker hypotheken gaat verstrekken? Nou, hypotheken verstrekken we graag. Uh, en dat doen we sowieso altijd. Alleen op het moment dat we een hypotheek verstrekken... is het soms zo dat we extern geld aan moeten trekken van de kapitaal en geldmarkt. Op het moment dat je meer spaargeld of geld vanuit de aflossing krijgt... heb je dus meer geld zelf beschikbaar wat je kunt gebruiken. En dat is goedkoper dan geld extern aantrekken. Hypotheken ja, dus, dus het, dus doen. het en wordt wel wat, wat makkelijker. Doen kan we sowieso. Ja, ja oké. Okay. Ja. Nou. En meneer Smulders, is het gunstig voor de aflosser. voor de huizenbezitter dus, die hypotheekhouder? Nou ja, vooral vanwege het feit, kijk, wat, wat wij belangrijk vinden is dat mensen zich vooral bewust zijn van hun financiële situatie. De afgelopen jaren is het fiscale regime natuurlijk ook zo geweest om schulden eigenlijk in stand te houden. Hè, omdat het fiscaal aantrekkelijk is. En wat we nu vooral zien is dat mensen zich veel meer bewust worden... Ja. ...van het feit dat ze wellicht met een rechtsvuld over, over kunnen behouden aan het einde van de looptijd. En ja, dat ze dus, daar, daar gaan naar acteren, dat is een, op zich een hele goede zaak ja, voor bewustwording. Precies. Daar zijn wij heel blij mee. Je bent bewust en je neemt een voorschotje op de toekomst. Je, je maakt de zaak wat zekerder. Maar is het ook slim, ja. als je puur financieel kijkt, slim om te doen? Dat is heel erg afhankelijk van je persoonlijke situatie, wat wij... Uh, uh, belangrijk vinden is dat natuurlijk mensen zich dat, dat inzicht hebben, maar bij verantwoord lenen, daar hoort ook verantwoord aflossen bij. En het is belangrijk dat mensen ook niet al hun spaargeld gebruiken om af te lossen, maar ook bijvoorbeeld een buffer overhouden voor onvoorziene omstandigheden voor als je wasmachine kapot gaat of als je je auto moet of wilt vervangen. Um, dus dat, dat is heel belangrijk. En daar, nou ja, dat, dat is voor mensen verschillend. Het is ook afhankelijk van wanneer je bijvoorbeeld je huis hebt gekocht, heb je een aantal jaren geleden je huis gekocht, ja dan heb je natuurlijk een groot risico nu dat je met de rest blijft blijven zitten? Heb je twintig jaar geleden een huis gekocht, dan, dan heb je waarschijnlijk nog gewoon profijt van die ja. stijging van die huizenmarkt. Dus het is heel erg afhankelijk van je persoonlijke situatie um, of je wel of niet moet acteren. En daar willen we klanten gewoon graag bij helpen. En meneer Smilders, verwacht u dat deze trend uh, nog lang doorzet? Dat mensen dus blijven aflossen op deze manier? Of is dat is ja, geld uiteindelijk ja, een keer op? Dat, dat, dat verwachten wij wel, ook gezien de economische omstandigheden ja. en ook, toch ook wel de vastzittende woningmarkt en toch ook. Wat je ziet natuurlijk nu vanuit politiek, dat het bij nieuwe hypotheekaanvragen natuurlijk ook op die manier wordt gestimuleerd om hè, af te lossen. En dat zit al in de hypotheekconstructie opgebouwd. Ja. en We zien nu juist bij uh, nou ja, de bestaande groep mensen die al een koopwoning hebben, dat dat bewustwording er ook is. En zich daar ook nou ja, naar gaan acteren. En dat, dat is op zich heel goed. Dus we verwachten wel dat het de komende tijd echt door gaat zetten. Ook omdat nou ja, de stabilisatie van huizenprijzen uh, ja, nog, vooralsnog niet echt in zicht is. Laat staan nou. een stijging. Ja. Nou. Mark Smulders van ING, dank voor de toelichting. Graag gedaan. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 journaal. Sven Kokkelman lost ook af. Ons, namelijk. Zo is het, Marcel. Radio 1. Goedemorgen. Sven, ga je doen. Huisartsenposten signaleren kindermishandeling nog onvoldoende. Blijkt uit het onderzoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg. Zometeen de huisartsen die reageren hebben een relletje in Duitsland. De penningmeester van de Groene heeft de partijkas geplunderd... en is van dat geld naar de hoeren gegaan. En uiteraard zijn we erbij met uh, jullie... En Waarbij ben je? Oh. Nee, bij, bij het topberaad over. Ja, zou uh, je wel willen, hè? Biologisch nee, ja, verantwoordelijkheid we is wel niet, In je uitzending... Uiteraard zijn we ook bij dat topberaad oh, oh, top okay. over dat voetbalgeweld met ja. minister Schippers. Middels uh, jullie collega uh, Jeroen de Jaag. Dat en meer. Zometeen bij ons, bij de Keiroders. eerst nu het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal ouders die onvoldoende betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind moeten gekort worden op de kinderbijslag. vvd kamerlid Asmani zei dat in het NOS Radio 1 journaal dat gaat hij gaat dit vandaag voorstellen in de Tweede Kamer. En de SP heeft ook al gereageerd hier op de zender. Die zien niets in het plan. Dat is weer stoere taal voor de VVD, zegt kamerlid Karabulut. U hoort het van Sven, ministers en gemeenten en sportbonden hebben in Den Haag overlegd over het geweld op de voetbalvelden. Aanleiding is de dood van de grensrechter in Almere. En zometeen is er een persconferentie. Bergers en slepers hebben de Ocean Victory weer wat verder de zee opgesleept. Met een grote bocht gaat het schip van de kust van Zandvoort naar IJmuiden. De 170 meter lange vrachtvaarder was zondag stuurloos naar de kust gedreven nadat een ketting in de schroef was gekomen. En er is nog steeds een tekort aan geschikte woningen voor ouderen. 56% van de gemeente heeft te weinig huizen voor senioren. Blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Ouderenbond AMBO. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB-verkeersinformatie. In het hele land is het nog steeds plaatselijk glad. De ochtendspits is 100 kilometer lang, alles bij elkaar. De opvallende file ja, beperkt zich eigenlijk tot één file op de A50... Eindhoven richting Ost tussen Afrit Zeeland en Nistelrode, Vijf kilometer, en dat komt door een vrachtwagenbrand eerder vanochtend. Bij Nistelrode is de oprit dicht... En de rechterrijstrook is ook dicht. Verder is het met name in Friesland en Groningen op dit moment erg glad op de N-wegen. Dus, uh, en dat levert ook wel files op. Dan nog een melding van het spoor, want er rijden geen treinen tussen, maar bussen tussen Zwolle en Meppel. Vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Huisartsenposten doen te weinig om kindermishandeling te signaleren. De penningmeester van de Groene in Duitsland plundert de partijkas... en gaat naar de hoeren. Nederlands onderwijs niet zo slecht als we denken. We staan in de mondiale top 10 en het ochtendhumeur van Mart Smeets. Drie over half tien is het. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Tessa Hoogwiet is vanochtend in Putten. Hebben nog nogal toekomst in ons land? Dat bespreekt de Eerste Kamer vandaag. Twitter met ons mee, hashtag GML Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland. Huisartsenposten signaleren kindermishandeling nog onvoldoende. Blijkt uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hans Maarten Bolle, goedemorgen. Goedemorgen, meneer u, u bent directeur van de Vereniging HuisartsenPosten Nederland. Hoe kan dat? Hoe kan dat, meneer? Dat ze te weinig signaleren. Jazeker. Oh, ik, ik denk dat je moet kijken naar het glas of het half vol of half, le half leeg is. Als ik kijk naar wat de inspectie uh, in het rapport schrijft... dan zeggen ze dat er heel veel verbeterd is. Uh, het rapport is een jaar oud. Um, nou, ze zeggen dat er wat uh, flink verbeterd is... maar de gewenste situatie is nog niet bereikt. Dat klopt. Ja, er moet nog meer verbeteren. Ja, en systematische screening op uh, kindermishandeling... is nog niet bij alle huisartsenposten staande praktijk. Ja, dat klopt. Samenwerking met het advies- en meldpunt kindermishandeling is onvoldoende. Ja, ook dat is niet bij alle huisartsenposten op orde. Ja, een scholing van de triagisten, wat dat ook mogen zijn, moet beter. Oh, zal ik u uitleggen wat een triagist is? Heel graag. Ja, dat is degene die aan de telefoon de patiënt als eerste uh, beantwoordt. Ja. Dus en, uh... die moet beter geschoold? Nee, maar, maar, Mag ik u een paar dingen even, even proberen uit te leggen? We zijn in 2010 begonnen met systematisch het invoeren van het signaleren van kindermishandeling op, huis, op huisartsenposten. Dat is door de inspectie aan huisartsenposten gevraagd. Ja. Uh, eind 2011, begin 2012 heeft de inspectie gemeten hoe ver dat stond. Ja. Uh, in 2010 hebben ze dat voor de eerste keer gedaan. Toen hebben ze gezegd dat deugt niet. Toen is er heel hard gewerkt door alle huisartsenposten om dat te verbeteren. Begin 2012 is er opnieuw gemeten. Dat rapport is nu pas verschenen, dus dat rapport is een jaar oud. Ja. Uh, in die anderhalf jaar is er heel veel gedaan en we zijn nu een jaar verder. En ik denk als je nu het nu opnieuw zou invullen, dat we bij nagenoeg alle huizenwetse posten de zaak op orde hebben. Met andere worden de conclusies dat dat zojuist verschenen onderzoek van de inspectie die ik heb voorgelezen, die kunnen zo de prullenbak in? Nee, niet de prullenbak in. Uh, wij beschouwen het als aanmoediging op de plekken waar het nog niet in orde is om het wel op orde te krijgen. Ja. Maar het, de gegevens zijn een jaar oud. En ik steek mijn hand ervoor in het vuur dat als we nu meten, dat het op, op de meeste plekken wel in orde is. Het rapport ja. is de maar... meting is van januari van 2012 en we zijn nu een jaar verder. Ja. Maar goed, elk jaar zijn er ongeveer 110.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. En als je het rapport leest, leest <hijt> dan blijkt vaak in de eerste lijn de signalen niet te worden opgepikt. En dat is de huisarts. Post. Nee, de huisartsenpost is maar een heel klein stukje van de eerste lijn. Nou, die zit ook in de eerste lijn. Die in zit ieder ook geval. in de eerste lijn, maar het is maar een heel klein stukje. Dus we weten niet eens hoeveel kinderen uh, met klachten over kindermishandeling bij de huisartsenposten komen. Het merendeel komt bij de huisartsen overdag. Uh, uh, ouders moeten het signaleren. De, de jeugdgezondheidszorg is eigenlijk de enige instantie in Nederland die alle kinderen systematisch altijd ziet... Uh, dus de huisartsenpost, daar, komen, daar, daar zijn eigenlijk incidentele signalen. Ja, maar als daar een kind maar, maar, met rare maar, blauwe plekken maar, rondloopt, dan maak je toch een melding, of niet? Nou, dat hangt er vanaf. Die blauwe plek kan ook op een andere manier ontstaan zijn. Dat is niet altijd kindermishandeling. Nee. Je gaat natuurlijk niet bij, bij elke blauwe plek die je ziet bij een kind, ga je direct roepen, dit is kindermishandeling. Ja, goed, de inspectie maakt een onderscheid tussen de huisarts en de huisartsenposten. Omdat juist de kans groot is dat slachtoffers zich melden bij de anonimiteit van een huisartsenpost. Ja, dat klopt. En tegelijkertijd schrijft de inspectie dat de kans dat een huisarts dat een, in de huisartsenpost... Dat is een vermoeden, dat weten we niet zeker. Maar dat, dat, dat, dat staat in het rapport van de inspectie. Ja, maar dan zou je toch juist verwachten als de inspectie dat denkt... dat huisartsen op een huisartsenpost extra bedacht zijn op dit soort voorvallen... Ja, dat klopt. En er op huisartsenposten is ook een protocol ingevoerd dat als er kinderen gezien worden met klachten die zouden kunnen wijzen op kindermishandeling, dat uh, daar een melding van gemaakt wordt. Ja. Veel huisartsen hebben weinig interesse in het onderwerp, staat ook te lezen in het rapport. Uh, of uh, ze scholen zichzelf te weinig hierin omdat ze denken dat ze nooit met kindermishandeling worden geconfronteerd. En nou zegt de inspectie dat achter wij onwaarschijnlijk gezien de schaal waarop kindermishandeling voorkomt in Nederland. Dat klopt, er zijn ongeveer 120.000 uh, uh, voorvallen van kindermishandeling in Nederland per jaar... waarvan we uh, uh, niet precies weten hoeveel er op de huisartsenposten uh, voorkomen. We weten ook niet hoeveel er bij de huisartsen overdag voorkomen. En uh, uit het grote aantal contacten wat huisartsen hebben... zowel op de huisartsenposten als overdag... is het heel moeilijk om er precies uit te halen... wat is nou echt een geval van kindermishandeling. En dat ja. klopt, dat sommige huisartsen zeggen... ik kom het eigenlijk niet tegen. Nee, maar we, uh, twee jaar geleden hadden wij contact ook uh, met u... Uh, en na de uitkomsten van het eerste rapport... en toen zei u dat uh, huisartsen en huisartsenposten zelf... hebben meegeholpen aan het opstellen van de richtlijnen. Uh, ja, klopt. Uh, uh, toen was het nog een nieuwe meldcode. Uh, inmiddels ja. zou die toch moeten zijn ingebeurd. Burgert zou je denken. Maar uit het vervolgonderzoek blijkt dat deze meldcode in 60% van de huisartsenposten nog niet is ingevoerd. Uit het onderzoek wat in januari 2012 is gehouden... is uh, blijkt dat nog niet op alle plaatsen uh, de meldcode voldoende is ingevoerd. Dat klopt. Op 60% en, en, van de en, huisartsenposten? En, en, dat is meer dan de helft? Ja, dat, dat was dus ongeveer een jaar, een jaar na het verschijnen van de meldcode. ja. Uh, uh, we zijn nu uh, weer een jaar verder. Ja. Uh, uh, in, het is... voor, in het voorjaar van 2012 heeft de inspectie uh, alle huisartsenposten aangeschreven. Ja. Uh, en ik denk dat we nu in december 2012, uh, uh, als we gaan meten, kunnen constateren dat we een stap verder zijn. Oh, welke, hoe groot is die stap dan? Dat weten we niet, omdat we dat niet gemeten hebben. Maar u denkt dat zonder het te weten? Nee, want wij hebben natuurlijk contact met onze leden en we hebben contact met de inspectie. En de inspectie heeft van de verschillende huisartsenposten inmiddels natuurlijk een reactie terug. En die, die, die uh, houden de vinger aan de pols bij de huisartsenposten. En ik denk dat we volgend jaar, als de inspectie weer kijkt, weer een stap verder zijn. Nou ja, dat zal moeten, want de inspectie wil dat alle huisartsenposten voldoen aan de voorwaarden voor een verantwoorde signalering ja. van kindermishandeling. Maar, namelijk maar... aan het einde van dit jaar. Ja. En dat zal dus aan het eind van dit jaar blijken of al die daar daaraan voldoen. Dan gaat de inspectie weer kijken en dan zullen ze begin volgend jaar wel laten weten waar dat niet het geval is in de huisarteposten. Waar het niet op orde is, die krijgen een aanwijzing van de inspectie. Ja. Nou, we hebben ook een staatssecretaris van Volksgezondheid, die heet er, Martin van Rijn. Uh, die is begonnen met een voorlichtingscampagne om iedereen die werkt met kinderen bekend te maken met het probleem en een meldcode. Ja. Zou ja. dat ook kunnen helpen, denkt u? Ja, ik denk dat het goed is dat niet alleen naar huisartsen en huisartsenposten gekeken wordt... maar dat naar alle medici gekeken wordt... Dat ook gekeken wordt naar ouders en familie. Dat gekeken wordt vooral naar de jeugdgezondheidszorg. Wat ik al zei, die zien alle kinderen gedurende hun hele jeugd. Ik denk dat op school uh, uh, daarnaar gekeken moet worden. Uh, uh, onderwijzers, leraren zien natuurlijk kinderen in de klas uh, gedurende lange tijd. Die zien ook de gedragsverandering bij kinderen eventueel ontstaan. Kinderdagverblijven, sportclubs. Uh, op een huisartsenpost zie je incidenteel een kind... Terwijl al die andere mensen die met kinderen werken... zien die kinderen natuurlijk veel langer en veel ja. vaker. En, en kunnen dat ook veel beter zien. Ja. Dat wil niet zeggen dat je op de huisartsenpost niet moet kijken naar signalen van kindermishandeling. Je moet niet weglopen voor je verantwoordelijkheid. Ja. Ik, ik vind het glas is echt halfvol. Er is ja. een anderhalf jaar tijd. Is er ongelooflijk veel werk verzet. Maar de, he, de andere helft van het glas... He, zal toch binnen drie weken gevuld moeten zijn. Want dat schrijft de inspectie voor. En u zegt, ja, andere mensen... Oh, zullen... daar maak ik me niet zo'n zorgen over. Nee? nee okay, nou... Absoluut niet. Dan zullen we dat binnenkort zien, uh, op het moment dat er een nieuwe meting is. En u zegt, er zijn natuurlijk andere instanties die die kinderen vaker zien. Maar het onderzoek blijkt ook dat het merendeel van kindermishandeling voorkomt... ...s avonds en in de weekenden. En dan ga je doorgaans naar een huisartsenpost. Ja, in de huisartsenpost, daar kom je ook wat anoniemer. Dan ben je eigen huisarts. Dus op de huisartsenpost moet je echt alert zijn op de signalen van kindermishandeling... Ja. Maar in de grote stroom van patiënten die je ziet is het best lastig om te onderkennen dat er iets aan de hand is. Neemt niet weg dat je de, de meldcode moet volgen, dat je de signaleringslijst moet uh, gebruiken. Uh, maar tegelijkertijd moet je ook geen illusies verkopen en denken dat je alles kan onderkennen door maar met heel veel formulieren en protocollen te werken. Gewoon... Ogen en oren open en goed kijken. En als er iets aan de hand is, melden. Ja. Goed, u hebt er vertrouwen in dat het goed komt met die huisartsenposten ik, ik heb, bij de volgende meting van de inspectie. In. Uh, dus dan spreken we bij deze af dat we elkaar dan bij de volgende meting weer spreken. Goed? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Oké, okay, meneer Kokeman. <laughs> meneer Boller, ik denk u, dank u wel en ik wens u een fijne dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Op de luchthaven van Pisa kregen reizigers de schrik van hun leven... toen een medepassagier tijdens het vertrek... plotseling de vliegtuigdeur opentrok... en via de, hendel, uh, via de vleugel op de landingsbaan sprong. Zijn die deuren dan niet vergrendeld? Dat is de vraag aan Hans Heerkers... en die is luchtvaartdeskundige van de Universiteit Twente. De deur waarom het in dit geval gaat... is uh, niet een deur, maar een nooduitgang. Want uh, vanuit een deur kom je uh, niet op de vleugel terecht... En uh, die, die nooduitgangen die zijn er uh, voor om op de grond het toestel snel te kunnen verlaten. In de lucht moeten ze weliswaar vergrendeld zijn, maar op de grond, en dat hangt een beetje af van het, dat heeft de bemanning in de hand, wanneer ze vergrendeld worden, is het dus goed mogelijk dat het vliegtuig nog uh, uh, niet in de echte startfase was, maar bijvoorbeeld na de startbaan of gewoon ergens stil stond, zodat de deuren nog open konden om in geval van nood het toestel snel te kunnen verlaten. Anders het antwoord van Hans Herkers, die is luchtvaartdeskundige van de Universiteit Twente. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Putten. <middels> Tessa Hoofdvliet. Ja, ik sta in een schuur, een hele grote schuur, vol met nertsen. Wim Knoppert, jij bent hier de eigenaar. Hoeveel zitten er hier wel niet? Ik heb hier op het moment 10.000 moederdieren zitten, allemaal voor de nieuwe foxseizoen 2013. En er staan in die hele grote scheur staan allemaal kleine kooitjes hier naast ons, eigenlijk aan alle kanten. Uh, Laten we eens kijken, wat, wat, wat zit, hoeveel zitten er hierin. Hier zitten nog twee, twee vrouwtjes bij elkaar. En daarnaast zit een mannetje, daar zit een mooie grijze uh, reu. Die gaat door voor de fok, dat is een hele mooie. En uh, ja, zo zit alles verschillend op het bedrijf. En hoe oud worden die beesten hier? Ja? De, de multidieren worden zo'n beetje vijf jaar. En de, de jongen worden om de bij de negen maanden. En dan wordt het natuurlijk uiteindelijk tot bond vermaakt. Moet ik dan denken aan die uh, jassen die de jongeren tegenwoordig allemaal dragen met zo'n grote kraag? Ja, het is niet het hele lange uh, ruige bond. Het, het is echt een mooie, mooie nette bond. Het mooie korte bond uh, wat je ook nu al in uh, Nederland overal veel in de straat ziet uh, opduiken. Ja, nou uh, lopen we zo door jouw bedrijf heen. Zien we al die dieren zitten. Maar de vraag is een beetje hoe lang dat nog gaat duren. Vandaag vergadert de Eerste Kamer voor de zoveelste keer over mogelijk verbod op nette Wat vind je daarvan? Ja, het is uh, absurd. Het is goed dat ze overleg uh, plegen, maar uh, gebruik de stukken. En de informatie die uh, van alle instanties naar de Eerste Kamerleden toe gaat, uh, betekent gewoon dat het uh, miljarden gaat kosten om een uh, goede sector die zich aan alle wetten en regels uh, houdt, om die de nek om te gaan draaien. Dat is, uh, het is absurd voor woorden. Dan is het voor de ondernemers in Nederland, niet alleen voor de netzouderij... maar voor alle ondernemers, een gitzwarte dag aan het worden. Ja, nu zeg je een zwarte dag voor de ondernemers... maar ook een zwarte dag dan voor een familiebedrijf. Want jij bent tweede generatie in dit bedrijf. Jouw vader is het ooit begonnen. En je zoon is hoe oud? Mijn zoon is 15 en die wil ook graag in de netzouderij verder. Hij helpt al steeds mee. Natuurlijk uh, geeft dit een goede knal op het uh, familiebedrijf. We leven in een democratisch land. Mijn vader heeft vanuit het niets keihard gewerkt om bedrijven op te bouwen. Ik heb hem overgenomen en we gaan lekker door uh, onder alle nieuwe wetten en regelgevingen. En dan, ja, als je dan je nek wordt omgedraaid, dat is heel, heel, heel zuur. En hoe gaat dat thuis als jullie s'avonds aan het uh, avondeten zitten met je zoon en de rest van de kinderen erbij? En de toekomst, hoe wordt het dan besproken? Dat is niet alleen bij mij in het gezin, maar ook bij het personeel die hier werkt. Ze hebben allemaal gezinnetjes thuis zitten. Er moet allemaal een boterhammetje naar binnen. Dat kost allemaal geld. Ze hebben hier een goed, uh, goed salaris allemaal. En uh, ja, dan is dan aan einde oefening. Er wordt wordt iedereen lekker op straat gezet. Zo'n uh, 1500 tot 2000 man. Ook bij ons. Gewoon De stemming is er niet vrolijker op op het moment. Nee, en aan de andere kant denk ik, je hebt hier een mega groot stallestijn, Je hebt heel veel grond. Uh, als de wet erdoor komt, moet het in 2024. Moeten al die nerdsen weg zijn. Zou je over kunnen stappen naar iets anders? Zoals de wet er ligt, verplicht ze ons om door te gaan. De totale sector, er mag niet één bedrijf uitvallen tot 2024. Nou, dat weet elke ondernemer in Nederland, dat hou je niet vol als het verboden is. Waarom niet? Mensen worden 65 stoppen ermee, bedrijven zijn niks meer waard. Banken trekken massaal de stekker eruit. Dus binnen twee jaar is de schade niet 2,6 miljoen in de netzaal draaien, maar aanzienlijk vele, vele, vele malen meer. Zou je je zo nog adviseren om erin verder te gaan? Ja, kijk, moet je in een democratisch land, in zo'n mooie sector, moet je dan adviseren om het niet te doen. Ja, ik adviseer hem nog steeds om netjes in eruit te gaan. Dan ga je zo naar Den Haag voordat we vertrekken. Wat uh, moet hier nog gebeuren? Ja, wij zijn elke dag bezig met uh, dieren netjes te verzorgen. Net als dat alle kinderen de knijnen in het hok verzorgen of de goudvis in de kom. Of weet ik, de hond uh, op het balkon. Allemaal, wij zijn net zo met de dieren bezig. En uh, ja, de dagelijkse werkzaamheden ronden we af en een stap in de auto gaan we naar Den Haag. Veel succes. Dank je. Bijdrage was dat van Tessa Hoogvliet. Straks penningmeester van de Groenen in Duitsland plundert de partijkas... en gaat met dat geld naar de hoeren. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2011. 3, 2, 1! Minister Melanie Schultz-Verhagen opende afgelopen vrijdag... het nieuwe treinstation in Sassenheim... Een lang gekoesterde wens in de regio. Ja, maar voor buurtbewoner André Streng bracht het gloednieuwe station Sassenheim, vandaag een jaar geleden geopend, alleen maar ellende. Hij schitterde dan ook door afwezigheid tijdens de festiviteiten. Goed, er was een grote tent op parkeertrain neergezet en uh, nou, daar, daar, waren, daar, kon je, daar kon je naar binnen lopen, maar dat had ik niet zo behoefte aan.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 Uh, alleen al als werfvuil en dergelijke, wat er overal neergehoord wordt. Dus ja, we zijn uh, van een rustige laan zijn we terechtgekomen in, uh, in een wat drukker centrum. <middels> Onze huizen zijn gebouwd in 1932, van de drie die hier staan. En als die bussen met zo'n hoge snelheid over de laan gaan, dan zitten er wat putten in van de riolering. En uh, als ze daar over die putten rijden, die zijn gefundeerd, dan trilt het gewoon bij ons in huis. MUZIEK Vooral ook de herrie die je ervan hebt van die bussen. Dat is, uh, als het hard te lang ruikt, maakt het wat meer herrie dan als, als dat ze normaal rijden. 60-70% ervan rijdt als een dwaas rond. Voorheen hadden wij in het weekend hadden we het eigenlijk lekker rustig, want dan was er geen vrachtverkeer en dan was het een hele rustige laan. Ja, nu is dat gewoon het hele weekend door en van morgens 5 uh, tot half 1 of 1 uur rijden bussen dus. Ik woon hier al 30 jaar en om nou te zeggen ik, ik ga voor dat verhuizen, nou dat, uh, dat is niet. Och, je gaat er mijn leven en uh, het is echt niet zo dat ik zeg ik, mijn leven is vergold, zo is het ook niet. Ik, ik, ik wacht met zwart de, de gemeenteraadsverkiezingen af en dan, uh, dat ze dan weer op straat staan om zieltjes te winnen. Dan zeg je, ja, nu doe je alles voor me, maar als jullie helemaal gekozen zijn, doe je dan niks meer. André Streng over het gloednieuwe station Sassenheim, vandaag een jaar geleden geopend. 1963, Heatwave, Martha en de Vandellas. Het is uh, 7 minuten voor 10, u luistert naar de Cairo op Radio 1. Christian Gutjes, de ex-penningmeester van de Groene... in de Duitse deelstaat Brandenburg... is maandag veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft de politicus voor bijna 3 ton... uit de partijkas gegaaid en uitgegeven aan hoeren. Rob Zavelberg, correspondent in Duitsland. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is uh, anderhalve ton per jaar, als je dat 3 ton verdeelt. Te... Wat waren dat voor dames... Vraag je je dan af? Nou, dat waren dames van, uh, van lichte zeden. Hè? Uh, het ging dus uh, om geld uit de partijkas. Dus we praten eigenlijk over uh, belastinggeld van de Duitse Groenen. Dat is een grote partij, uh, iets groter dan GroenLinks in Nederland. Ja, en die dames uh, die begaven zich vooral op de Korgvurstenstraße. Het klinkt heel ziek, maar het is toch een, een tippelzone in uh, de buurt van Baanhoofd Zoo. En uh, dan komt alles weer een beetje bij elkaar. Christiane F. Ooit het uh, heroïnehoertje uit uh, Weerkinderen van Baanhoofd Zoo, een beroemde film... Nou ja, en uh, je ziet eigenlijk dat, uh, dat deze meneer, uh, Geurtjes, meneer Goetjes op zijn Nederlands, ja. Ja, die heeft dus het partijgeld misbruikt om naar de te gaan. Ja, voor 10 mil per maand dus. Nou ja, hij deed dat eigenlijk heel uh, uh, slim of gewikst moet je zeggen. In die zin dat hij uh, iedere keer bedragen rond de 1000 euro uh, afboekte van de, van de, partij, van de partijrekening. En dan viel het niet zo op en hij uh, vervalste rekeningen en uh, ja, betaalde dus eigenlijk uh, zichzelf uit, uh, uit, de, uit de staatskas. Ja. Hoe is deze kwestie naar buiten gekomen? Ja, nou, dat gebeurde allemaal tijdens een rechtszaak in, in Potsdam. En uh, meneer deed eigenlijk alsof hij een soort Robin Hood was... die uh, prostituees uit Bulgarije en uit Roemenië hielp uh, vrouwen... die ook een uh, drugsverslaving zouden hebben. Maar in principe heeft hij gewoon een uh, ja, luxueuze levensstijl uh, erop nagehouden. En uh, je ziet eigenlijk ook dat hij uh, ja, door een getuigenis van bijvoorbeeld een, uh, een uh, hoertje... Uh, die zei dat hij niet zozeer een weldoener was, maar eerder een... Uh, een, uh, ja, een schurk die ook als een soort poeier uh, actief was. Die had uh, in de auto van zijn moeder uh, een soort escort service opgericht... waarmee die acht, uh, acht dames uh, heen en weer reed naar, uh, naar de mannen. Juist. Wat is dat voor een type eigenlijk? Uh, verder nog, behalve dan dat hij zich nu uh, dus schaamteloos heeft misdragen? Ja, het is eigenlijk een beetje een rare persoon. En die is in uh, 35 jaar geen diploma, geen studie. Toch is hij in die partij, de uh, groenen, de Duitse GroenLinks, zeg maar is hij naar, uh, naar boven gerold. En uh, hij woont nog steeds in, uh, bij zijn ouders. En ja, die hebben nu ook het probleem dat meneer dus uh, bijna drie ton uh, schuldig is aan de Groenen. En uh, het probleem is dat het geld weg is. Hij is ook uh, met de Noorderzon een tijdje geweest in, uh, in Bulgarije. Is hij verdwenen. En nu moeten zijn ouders alles uh, terugbetalen. Maar de uh, partij de Groenen, hebben nu het... Uh, ja, het probleem dat zij eigenlijk geen geld uh, willen hebben dat uit de prostitutie ook uh, afkomstig is. Omdat wij vooral ook veel geld uh, met die escortservice zou hebben verdiend. Juist. Nou ja, dat is dan ook nog eens een keer des te um, um, uh, kwetsender, zal ik maar zeggen, aangezien het bij de Groenen uh, zich afspeelt. Tenminste, als je de vertaling naar GroenLinks maakt. GroenLinks in Nederland is natuurlijk een partij die altijd voor vrouwenrechten en zeker voor uh, het aanpakken van vrouwen onderdrukking op de bres staat. Ja, precies. Ja, anderzijds, uh, prostitutie is... Uh, is net als in Nederland is uh, niet, niet verboden. Het is uh, legaal sinds een uh, enkele jaren in, in Duitsland. Maar uh, het feit dat hij als een, een pooier uh, actief was en uh, dan ook nog uh, zonder toestemming de helft van al het geld van deze vrouwen. Uh, achterhield. Ja, dat mag natuurlijk niet, uh, niet zomaar. En uh, nee. had natuurlijk ook geen uh, vergunningen daarvoor. En was er met allerlei uh, vrouwen met, uh, met drugshandel ook uh, in de weer. Dus het is echt een oplichter, een, uh, een zwendelaar. En ja, als penningmeester, dan denk je eigenlijk dat zou toch degene moeten zijn die goed op de centen past. Maar ja, ja dat is natuurlijk ook uh, gevaarlijk, zie je nu. Ja, zo blijkt. 3,5 jaar zelf heeft hij gekregen. Belastinggeld moet hij terugbetalen. En de vraag is nog of die groene uh, partij dat dan wil hebben. In ieder geval zal die partij wel inmiddels ook uh, berooid uh, zijn, neem ik aan. Um, Rob Zavelberg, correspondent in Duitsland. Ik dank je wel. Straks, dames en heren, het Nederlandse onderwijs is lang niet zo slecht als we denken. In het vervolg van Goedemorgen Nederland. Zo meteen naar het nieuws van 10 uur met Jan van der Putten... die ongetwijfeld de PC-hoofdprijs bekend gaat maken. Althans, de winnaar daarvan. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.